Hij heeft zijn excuses aangeboden, maar spreekt de beschuldigingen tegen. De affaire ontstond toen een voormalig woordvoerder een klacht indiende tegen Filner. Daarna volgden 16 andere vrouwen. De burgemeester zou een aantal van hen tegen hun wil hebben gezoend of zelfs in een houtgreep hebben gehouden. De 70-jarige Filner wilde in eerste instantie niet opstappen, maar de druk op hem nam toe en nu heeft hij toch zijn vertrek aangekondigd.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 100 jaar geleden, op 25 augustus 1913, werd Kees Stip geboren. De dichter, filmmaker en woordkunstenaar maakte in de jaren 50 propagandafilms voor de Rijksvoorlichtingsdienst. En werd later bekend als dichter van zes regelige dierenversjes. Die hij onder andere jarenlang in de Volkskrant publiceerde onder het pseudoniem Treintje Fop. In een compilatie van radiomateriaal uit echt wel vervlogen tijden, moet ik erbij zeggen maken we kennis met hem en zijn werk. Stip overleed in 2001 op 87-jarige leeftijd. Laat dus beginnen met wat anderen zowel over hem te zeggen hebben. En dan heb ik in dit geval gekozen voor Simon Carmichelt. Dit fragment uit Met en Zonder Omslag van de Vara... is uit 1955. Kees Stip is misschien wel de meest vindingrijke... humoristische schrijver die ons land bezit. Als u nooit leest dan kent u zijn werk toch uit de bioscoop. Hij heeft namelijk kostelijke jaaroverzichten... met beeld- en woordrijm gemaakt voor Polygon Profilti. En ik verdenk hem meestal van de vaak zeer verrassende woordspelingen... waarmee de stem bij het filmjournaal... het Nederlandse nieuws van commentaar voorziet. Als u wel leest, hebt u vast wel eens een blik geslagen... in zijn scherpzinnige parodie op Maria Lecina die wat je dikke maag heette. In de Volkskrant schrijft hij boven al verschillende jaren... onder het pseudoniem treintje Fop zijn dieren op versvoeten. Korte, meestal Kolderiaanse gedichtjes... die nu bij Boucher in Den Haag zijn verschenen. Dieren blijken de dienaren der lichte muze steeds opnieuw te inspireren. Zowel Daan Zonderland als Leonard Huizinga... hebben de arken op versvoeten voeten door of liever doortrippeld. En ook Godfried Bomans sloeg onlangs aan het rijmen ten overstaan van luijaard, duif, kameel en reiger. En hij stelde ernstig vast, wilt gij kwaken als een kikker, maak dan eerst uw tong wat dikker. Hoort ge dat er niets geschiet, denk, ik ben de kikker niet. Kees Stip fopt zijn dieren zonder aanzien des persoons. Hij kan ze namelijk allemaal gebruiken, want hij tilt ze al dichtend, ver buiten, boven of onder hun dierlijke werkelijkheid. Neem bijvoorbeeld deze brilslang. Een dikke brilslang zat parterre vooraan in de folie bergère. Van allerhand heuvelen, zo hoorde men hem keuvelen, plaagt de bijziendheid mij het meest. Zijn er al doelpunten geweest? Een baars die met succes de rol van Jago in Othello heeft gespeeld, overweegt in een volgend vers met begrijpelijke weemoed. De mensheid klapt haar handen paars voor filten uit Venetië en ben je braaf, dan eet ze je. Een kalf op de kalfjeslaan wil zich niet op de kalfsborst slaan, maar stelt toch vast dat geen der groten der historie was op mijn leeftijd zo beroemd dat er een laan naar is genoemd. Een groepje maden, die in Scheveningen pootje baden, meldde ten overvloede, er zijn hier heel wat maden bij, die maden zijn in Germanij. Een zwaan uit avifauna reisde verbitterd naar Zweden. In Nederland, zo sprak hij zuur, zit er geen brood in de cultuur. Het wordt steeds, zodra ik iets verdien, weer trekwerk in de Lohenkrien. Een zwijn, dat uit de grabbelton een ham met zeven worsten won, had daarvoor desgevraagd een zeer simpele verklaring. Ik zwijn, ik heb gezwijnd. Kees Stipp poseert in dit door de Haagse tekenaar met Bertram met eerbiedwaardige dwaasheid geïllustreerde boekje als de literator die de versjes uit pennewips nalatenschap heeft vergaard. In zijn voorwoord citeert hij Ik heet Treintje Fop en ik heb een muts op mijn kop. En hij voegt eraan toe, een eeuw lang hebben deze regels... waarmee Pennewips leerlingen in multatuli's ideeën... haar debuut maakten, tevens als haar verzameld werk gegolden. Ten onrechte, zoals deze uitgave bewijst. Het bijeengaren van een aantal haar verzen uit Pennewips nalatenschap... is een daad die door Pennewip zelf wellicht zou worden gelijkgesteld... met het plukken van een ruiker doornen uit de rozetuin van zijn wijsheid... De man heeft namelijk het werk van Treintje Fop bewaard... ...tussen zijn geschriften met dezelfde zorg... ...die sommige geleerden besteden aan de gezondheid van de nieuwe pestpasseel. Onmogelijk luisteraars om afscheid te nemen van Treintje... ...zonder haar onvervangbare visie op een duizendpoot even te laten horen. Want die is namelijk voorzien van een door en door logische... ...in deze nihilistische tijd niet te ontberen moraal. Een duizendpoot uit Denenkamp had erge last van tenenkramp. Was het mijn hoofd, maar sprak het dier, want daarvan heb ik er slechts vier. Hier leert gij, lieve kinders, van waar drankmisbruik toe leiden kan. Simon Carmichelt in 1955 over zijn collega Kees Stip. De schrijver Stip was toen zo'n beetje halverwege zijn leven. Hij was ten tijde van deze lovende woorden van Carmichelt nog net geen 42. In het nu volgende moment is Kees Stip bijna 60... Het is 1973 en hij leest vooruit eigen werk. De Vara zond het uit. Onze speciale gast, Kees Stip. Drie Limericks. Een dame stal soms uit de vleeshal een kalfscotelet of een vleesbal... Haar kleinzoontje Kees was vlees van haar vlees, zodat hij daar meestal van meestal. De bond voor geboortebestrijding kwam tekort in de leiding. Een dame sprak toen, ik wil het wel doen, maar ik ben in verwachte verblijding. Een dame woonachtig te velp, beviel van een krachtige welp, nadat zij te elst door een leeuw was omhelst, en te laat had geroepen, help, help. Drie kwartreinen op A. Roland Holst Te late telg uit veel te vroeg ontvolkte gewesten... waarin oceaan omkolkte Elysia de hemelharpen slaan... uw woord slaat weer licht uit ons nachtgewolkte. Op Jozef Luns Uw mond maakt het bereikbare bereikbaar... De maat van uw formaat is nergens eikbaar. En dit zal duren tot een dankbaar volk zich schreiend schaart om Nederlands langs te lijkbaar. Op Nederland. Al luidt ons motto pompen of verzuilen, houd moed en laat de motto regen druilen. O lief land waar de wolven schapen zijn, de leeuwen koeien en de valken uilen. Een wit boerderijtje met een rieten dak op een paarse heiheuvel met zilveren berken. Dat was ons visioen. Het is niet eenvoudig geweest om dat in werkelijkheid om te zetten. En dan ziet de werkelijkheid er toch altijd een beetje anders uit dan het visioen. Om te beginnen zijn er verbazingwekkend weinig boeren die hun boerderij op een heiheuvel zetten. Ze kwakken hem altijd tussen de weilanden... Boeren hebben niet meer oog voor de natuur dan hun koeien. En, eerlijk is eerlijk... probeer maar eens te leven van een schaap en een zwerm bijen. Het boerderijtje dat het dichtst aan ons visioen grensde... stond in het weiland. Het grensde bovendien bijna aan het buitenland. Erg geschikt dus als uitgangspunt... voor uitstapjes naar het overige Europa. En wat grappig is... Hoe verder je van die vieze randstad komt, hoe goedkoper de boerderijtjes zijn. Dit boerderijtje was erg goedkoop. Het was wel niet wit, dat niet. Maar er bestaat witkalk. En het had geen rieten dak. Maar de nog resterende dakpannen waren zo oud... dat je niet meer kon zien of ze rood of zwart waren geweest. Er moest toch iets nieuws op het dak. Waarom geen riet? Wat de heiheuvel betreft, het boerderijtje stond op een terp. Een paar plaggen hei zijn zo uitgestoken. En een berk is gauw geplant. We zagen het visioen groeien... en ruilden het boerderijtje gratis in tegen ons banksaldo. Als je een stofzuiger koopt of een koelkast krijg je garantie. Bij een huis is dat niet het geval. Integendeel, je moet er een duur papier bij kopen... waarop een notaris je garandeert dat je op je huis geen enkele garantie hebt... Je aanvaardt het met alle lusten en lasten. Met de lusten loopt het meestal nogal los. De makelaar waarvan we het boerderijtje hadden gekocht... was, zoals alle makelaars, een nette man... die ons met nadruk had gewaarschuwd dat het boerderijtje een opknappertje was. Omdat mijn vrouw en ik geboren opknappertjes zijn... vonden we dat een aantrekkelijke gedachte. Minder aantrekkelijk bleek het dat we, om ons bezit te bezoeken telkens een afstand tot halverwege Parijs moesten afleggen. Dat nam veel van onze opknaptijd af. Het grootste deel daarvan werd trouwens in beslag genomen... door het overleg hoe de zaak moest worden opgeknapt. Neem bijvoorbeeld de deel. Die had nog de oorspronkelijke vloer. Je kon dat natuurlijk zo laten... maar dan kwam het erop neer dat je je voeten moest vegen als je naar buiten ging. Bovendien steeg er uit die vloer een aanvankelijk romantische maar later misselijkmakende koelucht op. We besloten de koe bij de horens te pakken... door er beton op te laten storten. Maar de betonmolen zakte weg in het idyllische landweggetje... dat ons erf met de verharde weg verbond. Nu we weten hoeveel het kost om 100 meter modderweg te laten verharden... verbaast het ons telkens hoe het Rijk zulke harde wegen kan laten aanleggen... en ons zo weinig belasting laten betalen. Het rieten dak ging ook niet van een leien dakje. De rietdekkers deelden ons mee dat de dakbalken niet draagkrachtig genoeg waren om een dakbedekking te dragen. Je hoefde maar te fluiten en de houtwormen kwamen naar buiten gesneld. De dakbalkenvernieuwers berichtten ons op hun beurt dat het geen zin had om een dak van nieuwe eikenhouten balken te bouwen op muren die op instorten stonden. Gelukkig kon het storten van de nieuwe fundamenten... samengaan met het storten van de nieuwe betonvloer. Daarop liggen nu mooie plavuizen... en ons boerderijtje heeft nieuwe witte muren en een nieuw rieten dak. De banken waren erg royaal met het verstrekken van hypotheken en persoonlijke leningen. Ze stelden terecht vertrouwen in mensen met voldoende visie... om een visioen tot werkelijkheid te maken. Kom maar kijken... Daar staat het, ons witte boerderijtje met zijn rieten dak, op een terp met paarse heideplaggen, achter drie prille zilverberken die wuiven op de zomerwind. Natuurlijk zijn er kleine tegenslagen. Ons schaap heeft het laatste heidebloempje geplukt, en onze bijenzwerm heeft mijn vrouw in haar vinger gestoken. Haar brief is daardoor moeilijk leesbaar, maar ik ben er toch erg blij mee. Want om alle lusten en lasten van ons boerderijtje te kunnen opbrengen... werk ik als gastarbeider in Turkije. Vijf versjes van Treintje Fop. Op een brilslang. Een dikke brilslang zat parterre vooraan in de folie Bergère. Van allerhande euvelen, zo hoorde men hem keuvelen... plaagt de bijziendheid mij het meest. Zijn er al doelpunten geweest? Op een maden. Dit weekend ging een groepje maden in Scheveningen pootje baden. De welbespraakste van het stel sprak... Makkers, merken jullie wel? Er zijn hier heel wat maden bij, die maden zijn in Germanij... Op een spreeuw. Een rupsenzamelende spreeuw vloog door het keelgat van een leeuw. Ik hoop, zo sprak het beest benauwd, dat deze leeuw van rupsen houdt. Leert, kinders, dit van deze spreeuw? Humor is lachen in een leeuw. Op een hengst. De hengstenfietsclub de Lijmuiden hief soms het clublied aan dat luidde... Wij hengsten fietsen blij van zin de wijde wijde wereld in. Maar altijd zongen er een paar... Wij hengsten fietsen in elkaar. Op een mop. Een mop zat samen met een douche al tien jaar in de trein naar Goes. De douche sprak midden in het elfde. Het uitzicht blijft maar steeds hetzelfde. Wat ik je brom, sprak toen de mop. Dit treintje is een treintje fop. Ja, op dit soort momenten ben ik toch heel blij... dat er een Nederlands archief voor beeld en geluid is. Kees Stip, met voordrachten uit eigen werk. En dat was in 1973. Dit is Radio 1. U luistert bij de VPRO naar Woord. En wie kunnen we daar beter een plek in geven... dan die woordkunstenaar Kees Stip. In 1984 schoof hij voor de NOS bij Trace Verberne aan... voor een aflevering van Een Leven Lang. op een aalscholver. Aalscholvers denken allemaal, kun je nog scholven, scholft dan aal. Doch door de golven diep bedolven, wil weinig aal zich laten scholven. Zo scholft zo'n beest zich uit de naad, terwijl het woord niet eens bestaat. Kees Geboren in Venendaal in 1913, heeft als treintje fop zo tussen de drie en vierduizend dierversjes geschreven. Op een bok. In Siddeburen was een bok die machtsverhief en wortel trok. Die bok heeft onlangs onverschrokken de wortel uit zichzelf getrokken, waarna hij zonder ongerief zich weer in het kwadraat verhief. Maar het feit waardoor hij voort zal leven is dat hij achteraf nog even de massa die hem huldigde, met vijf vermenigvuldigde. Iemand uh, die zulke leuke versjes heeft geschreven in zijn leven... dat moet hem wel een hele leuke man zijn, denk ik. Oh nee, dat valt verschrikkelijk tegen. Ik denk dat dat gewoon een soort compensatie is. Ik bedoel, je bent aan die kant leuk of die kant leuk... en ik hoop dan de mensen aan die ene kant leuk te zijn. En hoe ziet de andere kant eruit? Nou, als somber meestal, een... een enigszins eh, droevige eh, figuur, maar wel weer tot het vrolijke geneigd. <laughs> die eh, sombere kant, eh, die zit er ook gewoon in? Er, en... zit ook, er zit zeer zeker een sombere kant in. En dat eh, is op zichzelf, dacht ik, wel begrijpelijk. Want ik bedoel als versies een beetje humoristisch slagen... dan is humor dat is toch altijd de tegenkant van de, van de droevigheid. Dat hoort echt bij elkaar Ja, het... humor en... Eh... Somberheid. Ja, dat, volgens mij kan dat niet gesplitst uh, worden. Welke kant van uzelf uh, ziet u het liefste? Uh, <laughs> ik zie het liefst geen enkele kant ervan. Ik geloof niet dat je een kant van jezelf moet zien. Ik geloof ook dat je niet in zelfbeschouwingen moet gaan verliezen. Zo. Je bent zoals je bent gewoon. Dus je uit je op een bepaalde manier. En dan vind ik het dus erg prettig dat ik een bepaalde uitingsvorm heb gevonden... Uh, waarin ik, uh, om zo te zeggen... communiceer met, met, met andere mensen... waarop je iets van andere mensen overbrengt. En je wilt toch ergens iets. Uh, ik wil eigenlijk graag mensen laten lachen... maar als het heel goed gaat... dan wil ik ze er ook bij laten huilen. Wanneer bent u daarmee begonnen? Uh, nou ja, dat is niet zo verschrikkelijk duidelijk. Als ik uh, heel diep in mijzelf graaf... dan blijk ik... Uh, al vroeger wel eens een paar dingetjes te hebben gedaan. Ik heb in mijn studietijd heb ik uh, een Studentenblad een paar dingetjes geschreven en zo die een uh, Paartjesachtige sfeer hadden. Maar dat was nog bijna niks. En toen is het eigenlijk pas begonnen, toen ik in de oorlogsjaren ondergedoken zijnde, gewoon op het idee kwam om eens een parodie te maken op de op Maria Leesina van is Boening... omdat er zo waanzinnig veel van die gekke Spaanse namen op A in zitten. En dat hebben wij in het noorden des lands ook. En dan krijg je vanzelf een soort transpositie van die figuur en zo. En dat, uh, daar heb ik dus een ding over gemaakt. Uh, ja, dat lag daar en zo. En daar was eigenlijk, eigenlijk was daar... Ik uh, geloof niet dat er iets mee gebeurd zou zijn, want... Uh, uh, nou, ik zal het wel eens een paar keer ergens hebben voorgelezen. Een paar mensen die zeiden: Oh, dat is wel leuk en zo. Maar goed, daar blijft het dan bij. Toen uh, is er dus een. Dat was een Duitse ondergedoken jood, Hans Berg. Uh, die had zich er meteen erg in de Nederlandse literatuur verdiept. En die zei: Goh, maar dat is iets bijzonders. Daar moet je iets mee doen en zo. Dat is, dat is gewoon dat is niet meer normaal. En dat moet je naar nou Bunning sturen. En dat heb ik gedaan. Nou ja, en daar heb ik dus meteen een brief van gekregen. Die was daar vreselijk wild en zo. En daar ben ik toen geweest en zo. En die wou uitgeven. Die heeft dus ook voor een clandestine uitgever gezorgd. Dat was leeflang van Broese. En toen is dus, dus, dus in de oorlog clandestien clandestine uitgegeven. En later uh, ook in het openbaar. U hebt het nu alsmaar over Duwertje dieken. Ja, ja, ja. Nou, we goed. het eens uh, bijhalen? Uh, ja. Kijk, dat is dat, dat, dat Kunt u het begin? Uh, ja. Weet u het begin nog van Wermees ja, Bunning? Ja, dat is Maria Leesina loopt te zwieren in groene zijde en zwart satijn, met vogels en rozen en angelieren en een doek, zo wit als de manenschijn. Porke, Maria. En dat refrein, dat komt dan bij al die completten. Uh, uh, achteraan, en dat kun je natuurlijk in het Nederlands kun je dat heel moeilijk gaan doen. Dus dat heb ik maar gewoon losgelaten. Het is ook niet zo lang geworden als... Dat was 100 verzen dit zijn de dertig. Uh, dat is dus bij mij geworden. dikke maar staat te draaien in viel de kost en krijp de schien. En menig man gaat naar de haaien die dikke maar heeft gezien. Diewetje Diekema heeft twee ogen, die zijn zo blauw als vlijmscherp staal. Geen sterveling heeft daar zulke ogen, van Ril Bad tot Stadskanaal. De kersen zijn rood in kerk Zaten en de tomaten in Altena. Maar roder dan kersen en tomaten is de mond van Diewertje Diekema. Diewetje Diekema spoelt de glazen achter de toonbank bij haar pa... in het café de laatste ronde in Scheemda, Sneek of Wolvengaar. Er liep een schipper langs de kade. Die schipper raakte glad van streek... toen hij Diewertje zag glazen spoelen in Scheemda, wolvenga of Sneek. Smorgens hoorde hij de koeien loeien in Beetse, Zwaag of in Oudega... en s'avonds liep hij langs de kade en hij zag Diewertje ma. Diewertje vroeg wat of hij wou drinken en er was een glimlach om haar mond. Oude of jonge met of zonder of oranje bitter met een klont... Ik heb bols gedronken in Krasnapolsky en lichte angst in Astoria. Maar liever wil ik schoon water drinken van de lippen van Diewertje Diekema. Ik heb tip van boots gedronken in Voorburg en krikkelambiek dronk ik in Geleen. Maar liever wil ik nooit meer drinken. Ik wil Diewertje Diekema alleen. Uh, die wordt je diekema, dat uh, is iets heel bijzonders geweest hè, in die uh, oorlogsjaren. Dat schijnt zo, dat sloeg geweldig aan. Ik kreeg allerlei reacties erop. Het kwam op allerlei manieren werd het uh, uh, de tekst zelf... Uh, ook clandestien uitgegeven, op allerlei verschillende gestenseld en zo. Ook waren er heel heleboel mensen die het zelf ook nog eens gingen... nog weer zijn parodie erop gingen maken. Daar is een wat borreltje, borrelsma en zo. Nou, dat gaat natuurlijk een beetje ver. hè? U had ze op uh, gedachten gebracht. Ja, blijkbaar. Was u er verbaasd over dat het uh, zo'n succes was? Ja, zeer zeker. Geen flauw idee. En daar blijkt dus uit wat je nou dus met een paar dingen ziet. Dat is als je echt iets kunt... dan uh, denk je dat het niks bijzonders is dat iedereen het kan. He? En, dan, en dan blijkt het dat tenslotte slotte iedereen afvalt en dan kun je wat. Dus dat was goed voor uw uh, gevoel van eigenwaarde uh, ja, och ja, dat wil ik niet zeggen. Zo, dat was net dus ook niet zo'n punt. Je hoeft er geen eigenwaarde van te krijgen. Dat, het, eigenlijk, eigenlijk niet eens. Eigenlijk denk je: wat is het toch treurig dat alle mensen dat niet kunnen. Was het u heel makkelijk afgegaan? Uh, ja, zonder enige moeite. Ik geloof dat ik dat in, uh, nou ja in Een paar uur uh, op heb geschreven en dan daarna een beetje in veranderd en zo, zoals je dan altijd doet, maar dat ging heel, heel, heel vlug en heel, heel hard. En toen kreeg je natuurlijk vanzelf dat na de oorlog uh, toen dacht ik: Nou ja, ik, ik kan dus blijkbaar parodieën maken. En toen ben ik het expres gaan doen. Hè? <laughs> en dat is natuurlijk dat, uh, dan heb je eigenlijk al een handicap. Want dan moet je proberen om, om het vorige te overtreffen. En daar kan ik dus. Ik denk niet dat ik daarin geslaagd ben. Maar ik heb dus wel op een bepaald thema. Uh, in de trant van verschillende dichters. Uh, parodieën gemaakt. Dat zijn dan die vijf variaties op een misverstand. die nu, kort geleden, als zes variaties op een misverstand zijn uitgekomen. En dat waren dus parodieën in de stijl van verschillende dichters. Welke schrijvers had u geparodieerd? Ik had geparodieerd, het waren Speenhof, het was uh, Jan Prins, die uh, nou niet zo bekend meer is, die toch hele mooie vertalingen heeft gemaakt van de fabels van La Fontaine. Uh, het is Nijhof, het is Gorter, het is Vondel. En aan het allerlaatste is uh, met een. Uh, tijdverschil van uh, 30 jaar ertussen, nog meer, dat is uh, achterberg. Ja. Misschien is het aardig om van al die mensen bijvoorbeeld het begin eens te laten horen. Dan kunnen we goed horen wat het verschil is. Ja, en dan doe ik dan achterberg, wat maar 14 regels is, ja. die doe ik dan helemaal. Ja. Uh, de variatie van naar Speenhof, die, die daar heb ik zelfs een uh, melodie bij gecomponeerd, die moet je op een valse gitaar tokkelen en die begon dan, die had zo'n brede stem. Dit is het bloedig moordverhaal van Pyramus en Tisbe, de ene schone jongeling, wiens oude heer in vis deed. de andere mis Babylon de dochter van de buurman, bij wie hij op beperkte schaal des avonds door de muur kwam. U hebt uh, Speenhoff nog gehoord? Zelf? Ik heb Speenhoff zelf nog gehoord. Ja, dat, is, dat was nog in de oorlogsjaren. En nou, dat was eigenlijk dat was, dat was het, stoffelijk, het stoffelijk overschot van Speenhoff... dat rechtop op bij die gitaar stond te zingen. Hoor. Dat had helemaal eigenlijk niks meer. Maar dat is dan toch het idee dat je kon zien hoe het geweest was. En, de volgende is volgens... De volgende is Jan Prins. is Jan Prins en die had... Dus de fabel van La Fontaine vertaald en zo begint het ook. Twee muizen, zwaar verliefd van zinnen... werden door ouderlijk verbod belet om openlijk te minnen. Doch, daar een speling van het lot beschikt had dat zij buren waren... lieten ze in schijn hun liefde varen... en hebben in het geheim zich tot den tussenmuur gewend... die op hun klagen bereid blijkt zelf van steen een steentje bij te dragen. Ik zal het ook niet verder doen, dat is wat allemaal te lang. Het is dus... En dan Nijhoff die heeft geschreven de Griekse idylle... en die heeft geschreven Piero aan de lantaarn... en daar is dit een soort combinatie in stijl van. Tisbe ziet het lijk van Pyramus liggen... dat meteen begint te spreken en dat zegt... Ik ben een dode Pyramus, Mors est communis omnibus. Behanger, zanger, bij van Tunis, finis est omnibus communis. En dan zegt Tisbe, nu is hij dood en spreekt Latijn. Hij moet al in de hemel zijn, zegt Pyramus, och, lieve heer, ken jij je Tisbee dan niet meer? En Pyramus zegt, Tisbee, ben jij het voor wie ik zo even verliet mijn huis, verliet mijn leven? Ik dacht dat je daar ginds al was, dat ik je zag zitten in het gras. En zegt Tisbee, is, is daar dan gras? Zijn daar konijnen? Of grazen daar de gerubijnen? Ik smeek je op mijn blote knieën. Vertel me, Pyramus, wat zie je? Ik ga maar stoppen, want dat is een En dan is... De Nijhof, uh, Nijhof zeg ik, uh, Gorter. Die dan dus uiteraard is het een parodie op de, de Mei, maar die heeft dus een heel kleine episode eruit genomen. En dat is de tocht van Tisbee naar de voordeur, als ze dus op het punt staat om de, haar rendezvous met Pyramus te gaan verwezenlijken. En dat begint zo. Nu hoor ik voeten van omhoog. Heel zacht komt zij geslopen door het huis... waar nacht schemer vergaat staat rondom op de trappen. Haar schreden zijn zo zacht als poezenstappen... wen op de daken, katers bij het roslicht van de maan vergaderen. Gehos bondst hol over de nokken. Maar op straat sluipen de poezen of het her niet aangaat. Of als een spieder uittrekt. In het donker branden kampvuren. Soms ziet men de vonker weerkaatsen weer kaatsen in de wapenrusting... en de helmbaarden van de wachtpost ten... U neemt echt uh, typische stijlelementen uh, van de verschillende schrijvers over, hè? Ja, t -t -t -t. tuurlijk. Je probeert, te, je probeert de schrijver uh, in zijn zwakke punten te treffen... maar toch een toon aan te houden waardoor er iets van poëzie overblijft... en, bij, en je probeert uit te drukken dat je het mooi vindt. En dat is natuurlijk verschrikkelijk uh, maar een gok of dat eens dus een keer nee. zal lukken. En vondel. Of, oh ja, Vondel, is dat Vondel? Dat is dan Pyramus of de Onnozele Vermoording. Dat, is, dat wordt heel vaak door gymnasia is dat op, is dat opgevoerd. Dat is een mooi toneelstukje in twee bedrijven, is het dan maar. En ja, ik wil ook maar even bij het begin nemen. Pyramus, die komt daar toneel op en die zegt: De maan gaat roder op dan hij tevoren deed. Het is nacht en alles rust. De veugels en het vee, wat haar en pluimen heeft... zij slapen al te gader. de ezel en de os. En ook mijn oude vader. Doch, zo het bekend hem was, wat herwaard mij riep... een slapeloze slaap zou het wezen die hij sliep. Wat listen heb ik al, wat lagen moeten leggen aan dit vergrijsde hoofd... dat staag mij blijft ontzeggen, mijn enigste verlangst. Wat stort ik al gebeen, zijn harsen zijn verzand en horen naar geen reen tot slot dan de Achterberg-parodie. Die heb ik in 1982 geschreven. Dat is een, een sonnet waarbij Tisbe aan het woord is. Ook in dezelfde situatie dat het lijk van Pyrrhus daar op de, de grond ligt. En Tisbe die zegt dan... Mijn trommelvliezen geven uit mijn oor langs kronkels waar ik zelf mee kan bedenken... hoe zonderling de draden moeten zwenken... signalen aan mijn hersencellen door. De dood heeft uw bestaan niet kunnen krenken. Zou in de verste verte dan uw oor... niet openstaan voor hoor en wederhoor? Ik wil u liever spreken dan gedenken. Op alle lijnen wordt nu druk gekakeld. Aanspreekbaarheden worden ingeschakeld. Valkleppenkasten vallen door de mand... Tussen ons beider wereld wijkt de wand. Neem op, uw naam en nummers zijn gevonden. En zeg mij niet, gij zijt verkeerd verbonden. Die laatste is u het meest lief. Die is mij het meestal, is zo wat je het laatst hebt geschreven, het meest lief. Maar ik vind toch dat ik hier dus in heel kort bestek iets heb... bijna een sonnet heb bereikt waarvan achter, dat Achterberg ook had kunnen schrijven. Dat is mijn oordeel. Dus dat is natuurlijk erg verwaard om dat te denken. Hoe de mensen over denken, dat weet, dat weet ik niet. Hoeveel jaar zat er nou tussen? Zat, dit, was, uh, dit was 1945. En, uh, nou ja, en dit was dus 1982. Is bijna uitleken... 40 jaar. Ja, ja, is bijna 40 jaar. Ja. Kan dat? Nou, dat blijkt, dat blijkt te kunnen. <laughs> maar het is wel heel typisch, ja er uh, is namelijk dus, tussen alles wat er tussenin zit, is een inzink, of een inzinking geweest. Het is eigenlijk, uh, ik heb dus jarenlang die treintje voor versen gemaakt. We hebben dus zo. Daar heb ik trouwens, ik heb die boek voorgelezen. Uh, en... En eigenlijk niet veel andersom zo. Omdat ik daar de, met, met kranten en allerlei dingen... gewoon uh, de, de afspraak had dat ik er twee per week zou, zou leveren. Met gevolg dat ik elke dag zo'n ding heb gemaakt en zo. Er valt natuurlijk een heleboel af. En dit meer dan dertig jaar lang heb, heb uh, volgehouden, dat ze nog wel in de kranten stonden... maar dat de boekjes, die waren ook uitverkocht. En, dat, en die zijn ook niet meer herdrukt. Dus dan raak je enigszins in de vergetelheid erbij. En toen is eindelijk een punt gekomen... Uh, nou ja, dat, de, dat de kranten er ook mee zijn gestopt. Dat vind, de, de, de, de, de, de een naar de andere viel uit en toen bleef er niks over. En dat was het moment dat ik denk: nou moet ik eens proberen om eens dingen te doen uh, die ik... Uh, altijd wel heb willen doen, waarvan ik altijd, telkens zeg: van ja, maar ik heb nou, ik heb nou mijn kracht nodig om, eh, om die, om die versies te maken. En toen ben ik eigenlijk met dit Achterbergsonet, ook dus als een soort parodie, begonnen. Om, en daaruit heb ik gemerkt dat, ik, dat het maken van een sonnet... niet zo moeilijk voor me was als ik dacht dat het zou zijn. En toen ben ik eh, helemaal, nou in. Ik heb drie maanden gehad dat ik elke, elke dag een, een, een sonnet maakte... en dat ik gewoon verdwaasd rondliep en zo. Telkens kwam er weer wat. Zo, je, bij wijze van spreken had je het maar voor het opschrijven. Maar het is natuurlijk een heel geknoeid om me toch... Eh, al die rijmen en die regels... Eh, eh, ja, op een rijtje te krijgen. Hè? Mm -hmm. en, en dat is nou wat, wat... Nou ja, en goed, daarna heb ik dus nog meer dingen gemaakt. En... Het laatste wat ik nou bijvoorbeeld uh, mee bezig ben... dat is om eens uh, rijmloze verzen te maken. Ik vind van mezelf eigenlijk dat wat, sonnet, wat uh, Trentje fop verzen betreft... ben ik honderd jaar achter. <laughs> He, want die heeft mulder natuurlijk in honderd uh, jaar geleden... zo het voorbeeld ervan geschreven. Uh, die sonnetten die zijn eigenlijk vijftig jaar achter. Want in de dertige de jaren heeft Nijhoff zijn beste sonnetten geschreven. En... Uh, uh, nou ja, goed, en, en ruimloze poëzie, daar ben je dan eigenlijk zoiets als 30 jaar mee achter, want daar zijn de 50ers mee begonnen. Maar toch, eh, toch heb ik neiging om daar hoe langer hoe meer in te gaan zien. En ik zou als voorbeeld dan wel graag eens willen voorlezen wat ik uh, precies vandaag, ik uh, zal niet zeggen geschreven heb, ik heb, een paar dagen heb ik er aan zitten knoeien. Want het blijkt mij nu wel heel duidelijk dat je, ze denken: dan ja, ja, ja. Rijmloos Je kunt maar opschrijven wat je wilt, maar het is veel moeilijker. Het rijm, daar wordt de mensen nog gedwongen door een bepaald iets... en dan komt het vanzelf. Maar hier moet je het voortdurend laten komen en afwegen... en zeggen, kan dit of kan dat? Het hangt op het ritme. Het hangt op allerlei dingen die je niet kunt neer. Je kunt niet leren. Maar dit is dan een vers dat heet... Dat heet nou, ik zal het alleen maar voorlezen. Dan uh, moet dat maar blijken waar het, waar het op slaat. Stadsbeeld... Grachten vol uitlaatgas. Wat een verademing als je geen lucht lust. Waar is mijn portemonnee? Maak je geen kopzorgen. Kosteloos klapwieken rondvaart en duiven. Torens betalen in klinkende munt. Spring een gat in de lucht en de zon gooit er goud uit. Amsterdam, Amsterdam, zelfs als lijk ben je mooi. Dat is dus een hele recente. Dat is een hele recente, ja, die is ja. van vandaag... De meeste van uw versen zijn, uh, zoals dat dan heet, nonsensversen geweest. Hm? Ja, zo wordt het dan vaak genoemd. En dat is het eigenlijk ook al een beetje, ja. ja. Maar uh, nog niet zo lang geleden is er een uh, bundel van u verschenen met, met echte versen. Met no versen, heet dat tegenwoordig. Ja, dat is inderdaad zo. Dat zijn sonetten die zijn... Uh, Eruit gekomen nadat ik dat net op Achterberg heb gemaakt. En dat, euh, nou ja, dat is een hele... Ik heb het gebundeld dus, honderd sonetten. Daar heb ik nog een beetje uit moeten zoeken wat daarbij kwam. En daarbij heb ik min of meer. Uh, ik kan niet zeggen direct mijn jeugd beschreven, maar toch wel. Uh, alles, uh, alle uh, dingen uit mijn jeugd die bovenkwamen. die heb ik een bepaalde vorm daar proberen te geven. Dus dat is een hoofdzaak, zijn het, uh, wat je zou kunnen noemen nostalgische versen. Hoewel er dan ook nog een paar andere zitten die een beetje strijdbaarder zijn uitgevallen. De titel is uh, Oude Rozen Bloeien, Sonnetten van Bedreigd Geluk. Ja, ik heb ook echt het idee dat, dat, uh, dat de titel de inhoud wel, wel, wel dekt. Het, het is gewoon het geluksgevoel dat je later kunt reconstrueren dat je in je jeugd zou moeten hebben gehad als je toen niet zo vervloekt jong was geweest. Dan had je er nog geen erging. Ja, welke... Zou u zelf daaruit willen kiezen? Welke zijn het meest duidelijk? Nou, dat kan ik niet precies zeggen, maar ik zal toch een paar... Dat geeft een beetje idee ervan. Uh, Eén, bijvoorbeeld... Het rekenen dat dit speelt zich af... Uh, gezien mijn geboortejaar 1913 zo in het, tegen de twintige jaren aan. En hier is er een dat heet De Kleine Lord. Daar sta ik, op en top De Kleine Lord. Op mijn voor de gelegenheid geruilde met buikjeszuiltjes... rijkelijk omzuilde balkon waarop ik straks kasteelheer word. Waarom dat lipje desondanks zo pruilde... zo hoog op de maatschappelijke sport komt... zou je zeggen niemand iets te kort. Was het dan geen geluk waarom ik huilde betrokkenheid met laaggeboren leed was wat mij het gelaat betrekken deed. Ik moet die foto altijd bij mij dragen... voor het toch niet ondenkbare geval dat in de poort een engel zitten zal... die mij naar mijn bestaansbewijs zal vragen. Uh, het lijkt wel bladeren in een uh, fotoalbum zo, het lijkt, he? ja, het is uh, Ja, zo voer ik het ook een beetje aan. De meeste dingen zijn wel bij eigenlijk... Uh, te illustreren geweest. Hier zie ik bijvoorbeeld een ding dat heet weg en zo. En dat heb ik altijd gezien. Dus Zo'n tragische verhalen van een klein jongetje... dat de wijde wereld intrekt met een knapzak. En dus weg. Al ben ik boos, ik blijf niet langer mokken. Een stok met een geknoopte doek eraan... gevuld met leeftocht... en hier ver vandaan de wijde, wijde wereld ingetrokken. In laffe voorkeur voor een laf bestaan... te lang mij vastgeklampt aan moeders rokken... Maar wat is leeftocht? Heel mijn onverschrokken plan is al op de leeftocht komen staan. Bittere tranen in een bonte doek van heimwee uit de nooit bereikte verte. Zwaar zijn die flessen met gewekte erten. En vader Stok is ook wel al te kloek. Te kloek? Ik hou opeens van alle kloeken waar kleine kuikentjes bescherming zoeken. Wat mij ook... Uh, dat vind ik een zeer ernstig iets en dat vind ik... Uh, uh, dat is iets wat mij heel erg heeft aangegrepen. Dat heet Het Varken. Het Varken van de buurman heette Jan. We spaarden brood van onze eigen borden... en hoorden hoe herkentelijk hij knorde. Maar op een dag was er opeens een man. Een mes doorsneed de dagelijkse orde. Het stak zo snel een mes maar steken kan. Bloed gutste in een emmer en een pan. We waren allebei niet goed geworden. Dat was de laatste dag van Jans leven en van mijn jeugd. Ik keek daarna nog even en zag toen dat hij als een groot wit ding opengesneden aan een ladder hing. Ze stonden hem rechtop te opereren alsof hij nog iets ernstigs kon markeren. Misschien eh, leidt dit dan ook naar, eh, ja, wat zou zeggen, serieuzere dingen die ik. Eh, die ik daar wel in heb staan. Maar tegelijk is er... Als het mag, dan wou ik ook... De Zomers, omdat dat eigenlijk heel erg ook een, een, een sfeer weergeeft... die je uit je jeugd herkent. De Zomers. Klaprozen, korenbloemen, volle goudgele aaren... streelden mijn gezicht. Groen-gouden vliegen zoemden een gedicht. Rood liet het ooft de appelwangen bollen. Zomernacht donker is gesmolten licht... Niet bang zijn voor kabouters en voor trollen. Ze komen s'nachts het grasveld voor je rollen. Alleen een dom kind houdt zijn ogen dicht. Zullen we dit soort zomers nooit meer zien? Ging dan het paradijs voorgoed verloren omdat wij aan de wereld toebehoren? Huil niet, huil niet. De hemel zal misschien een zolder in een huis zijn zonder zorgen. Daar hebben ze die zomers opgeborgen. Wat voor gevoel hebt u hiermee willen overbrengen? Ja, ik kan het trouwens niet nog eens zeggen. Ik bedoel, het is gewoon dat gevoel van, van, van die goddelijke zomers... die je vroeger had en die je nou niet meer had. En dat is natuurlijk helemaal niet reëel... Want... Uh, ik geloof dat ik het net heb geschreven in een zomer die mooier was dan de gemiddelde zomer uit mijn jeugdjaren. Maar het jeugdsentiment zit er zo diep mee verbonden dat, je, uh, dat het terugkomt als iets veel mooier is. Dan je op, Je kunt op, een, op het moment, dat heb ik mensen op het moment kun je het nooit beleven. Achteraf dan beleef je het en dan is het te laat en dat geeft dan dus de, de tragiek erin en daar moet je in woorden bovenuit werken. Het ontroert u, hè, als u uh, terugdenkt aan uw jeugd? Ja, zonder enige twijfel. Ja, ik mag een tegenvraag stellen. Hebt u dat niet? Oh. Maar ik ben nog niet zo oud. Nee, nou goed, maar komt, dat wordt nog meer. Dus als je het nou al hebt, dan, is het, uh, dan, dan komt het er wel aan. Dat kan niet missen, volgens mij. Maar de... Het, het, het sentiment dat zit vol, heel sterk volgens mijn gevoel. gewoon al echt in, in, in echte jeugdjaren. voordat je tien bent, zeg maar. He, daarna daarna gaat, het, gaat het op een andere manier. gaat het wel weer, weer door. Maar echt, eigenlijk van, van de vroegste jeugd af. Wat je, wat je niet. wat je later vaag bewust wordt. dat, dat, is, dat is pas. Ik heb nog een net, dat vind ik dan toch ook dat dat helemaal bij past. mag ik dat dan mm -hmm. nog doen? Dat is het geluk. Dat is het laatste in die bundel. Het geluk. Vogel van het geluk. Op gouden zwingen betover je me met je zoet gefluit. Als een vuurvogel dans je voor me uit. Een dans die ik voortdurend moet ontspringen. Er zijn er die proberen je te dwingen of je te kopen voor een dikke duit. Geen menselijke vanger vangt als buit een vogel die zo goddelijk kan zingen. Als je die vogel nooit in handen krijgt, dan niet berusten. Altijd blijven snakken, niet neerzetten bij niet te kunnen pakken. Straks zeg je oud en nog niet uitgeheigd... Geluk, geluk, dat waren alle dagen dat ik op het geluk heb mogen jagen. U hoorde Kees Stip in een aflevering van een leven lang door de NOS eerder uitgezonden. In 1984 samenstelling Trace Verberne. Kees Stip werd 100 jaar geleden geboren op 25 augustus 1913. En dat betekende dat hij in die maand, in 1988, zijn 75ste verjaardag vierde. De NOS had hem de dag voor dat feestelijke feit aan de telefoon. Mooi. ...wordt Kees Stip, 75 jaar. Kees Stip, voor de ongeletterden onder ons zal ik het even uitleggen... ...die werd in het naoorlogse Nederland wereldberoemd in Noord- en Zuid-Holland... ...met zijn diergedichten, die hij publiceerde onder het pseudoniem Treintje Fop. Je las zo'n ding en je vergat het nooit meer. Ik geef één voorbeeldje. Dit weekend ging een groepje maden in Scheveningen pootje baden. De welbespraakste van het stel sprak. Makkers merken jullie wel. Er zijn hier heel wat maden bij. Die maden zijn in Germanij. Dat is dus Kees Tip. Om een onnaarspeurlijke reden woont hij op het platteland van Zuidoost-Groningen. En ik heb hem nu aan de lijn. Meneer Tip, goedenavond. Ja, dag. Vindt u het da goed da dat ik u zo vereenzelvig met die diergedichtjes? Uh, nou ja, dat is, een, dat is een groot gedeelte van mij, laat ik dat zo zeggen. Dus dat uh, kan geen kwaad en u bent er ook wel uh, trots op, op die dingen? Ach, wat heet trots op? Ik, ik vind het leuk dat mensen ze leuk vinden. Meer kan ik niet zeggen. Maar in hun, in hun vondsten en ook taalkundig... zijn ze van een, uh, van een bijna wellustige perfectie, hè? Nou, dat is vreselijk leuk om het te horen. Ik, ik, heb dat, ik kan niet zeggen dat ik dat nou met wellust heb geschreven, hoor. Maar ik wel. Ik heb er wel plezier mee gehad. U schudt ze uit de mouw? Nee, volstrekt niet. Soms rolt er een, uh, De beste die gaan, die komen er inderdaad, die komen er uitrollen. De slechtste die nou daar gaan dagen overheen voordat je die in een goede vorm hebt. Ja. Wanneer bent u ermee begonnen met het publiceren van dat, die diergedichten? Uh, dat is in 1951 geweest. Toen heeft de heer Luker, de hoofdredacteur van de Volkskrant, mij gevraagd om iets te doen. En dat is toevallig op zo'n beestenversie uitgelopen. En dat beviel wel en dat is door blijven lopen. En hoe vaak publiceerde u dan? Twee keer in de week. Twee keer in de week. De Volkskrant was toen nog een erg katholieke krant. Dat was een zeer katholieke krant, ja. Paste u daarbij? Nee. Maar ik hield mij dus op enige vlakte. Niet allemaal helemaal, maar ja, je kunt niet... Het is heel moeilijk natuurlijk om, om uh, je mening over sommige dingen te zeggen. Daar waren die dierenversies over het geheel ook niet zo uh, geschikt voor. Die uh, maar, gingen maar, meer over woordspelingen maar, en zo. Dus het was niet dus, een bepaald ideaal dat erachter zat. Nee, maar, maar had u wel eens te maken met, uh, met een versie... waarvan ze op die krant zeiden, nou kan dat wel? Ja, dat is nou net die, die, die bok van Siddeburen. Die zal ik dadelijk uit mijn hoofd proberen voor te Doe dra dragen. Doe het nu maar.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 Ja, klinkt maar als muziek in de oren. Maar de Volkskrant ja. had bezwaar? De, ja, niet de hoofdredacteur. Die was in, uh, redelijk progressief tegenover de rest. Maar de redactie die zei tegen hem van dat kan niet. Dat is een onzedelijk vers. Dat gaat over vermenigvuldigen. En zo. En dat was dus helemaal uh, buiten bisschoppelijke goedkeuring of iets dergelijks. Dus uh, Lukker heeft het doorgezet dat hij in zijn eigen krant mocht. Ja. Zo waren de redacties toen ja. nog. Hoe lang bent u doorgegaan met het publiceren van die diergedichten? Uh, nou, tot 1982. Toen waren ze op, in allerlei andere bladen verzeild geraakt... En uh, het laatste van de GPD-pers. En toen kreeg ik dan bericht dat er geen belangstelling meer voor was. Dus toen ben ik ermee gestopt. Ja. Ik heb voor mezelf zo'n beeld dat u een paar jaar geleden... ineens weer opdook in de publiciteit. Klopt dat? Dat is zo. En dat is te danken, mag ik zeggen, aan Hugo Brand korstius Die mijn versies heeft gelezen. Die dat boek heeft geschreven van de Opperlandse Letterkunde. En die daar ook dus... Uh, uh, uh, zelf erg met, uh, met, met, met woorden speelde... en die mij dus als medespeler heeft ontdekt... en die is gaan uitvissen of ik nog bestond. En daaruit is voortgekomen dat... Uh, Uitgever Bert Bakker, die is aan mijn deur gekomen... en daar zijn alle dingen die ik vroeger dus al heb uitgegeven... die zijn opnieuw uitgegeven. Die zijn opnieuw uitgegeven of, ja. of die worden opnieuw uitgegeven? Uh, beide is het geval. Ze zijn opnieuw uitgegeven... en die zijn alweer bijna allemaal uitverkocht. En nu uh, komt de volgende week, het zou morgen moeten gebeuren... maar het is altijd wel eens een keer een dagje later... dat is een boek dat heet Het Grote Beestenfeest... en daar zijn alle... Ooit gepubliceerde uh, dierenversies staan daarin, plus nog wat die ik daar los daarna heb gemaakt. Ja. Hoeveel zijn er dat? Uh, dat zijn in dat boek zijn het er 615, oh, geloof, geloof ik. Ja. Uh. Hoe heeft u eigenlijk de kost verdiend uh, uh, al die Nou, rijden? Onder andere hiermee. En uh, verder heb, was ik bij film betrokken, waar ik ook nogal wel wat aan heb gedaan. En dan waren de reclamedingen en er waren opdrachten om dingen te schrijven. Ook uh, min of meer commercieel en zo. Ik heb bijvoorbeeld een paar boekjes gemaakt van Pietje Peller voor Gezellen. En, nou ja, goed, het liep zo allemaal bij elkaar dat ik, uh, ik kon het bijna niet meer aan. Zoveel had ik ermee ja. te doen. U lijkt mij een beetje een alleenig type. Ik bedoel, uh, u bent ben niet ik... iemand van literaire clubjes of van Helemaal La niet. Bohème? Nee. nee, ik heb nou de laatste tijd dan word ik gevraagd om met andere mensen te gaan voorlezen. En daar spreek ik erg aardige mensen. Maar, dat, maar daar hebben we het nooit over poëzie of iets dergelijks. Ik, geloof, ik zie niet dat je in combinatie dat je, da, dat, je dat helpt om, om, om te schrijven. En u heeft het ook nooit nodig gevonden om, om gestimuleerd te worden door anderen, door gelijkgezinde geesten? Uh, nee, nee. Het uh, uh, tegendeel is haast het geval. Ik ben bang dat als iemand tegen gaat zeggen, oh joh, jij moet dus dit of dat doen en zo. Nee, dat heb ik. ik ben een uh, verstokte individualist. Ja. En hoe komt u nou op dat platteland in Groningen terecht? Oh, maar dat is een verschrikkelijk verhaal. Dat is omdat we wel eens hebben gedacht dat we later in Spanje zouden gaan wonen. En dat lukte allemaal niet. En dat we paarden hebben gekregen en dat we veel met dieren te maken hebben. En toen moesten we toch weer terug en moesten we toch een boerderij. En die was hier dan op geschikte manier te ja. vinden. Ja, en schrijven kun je overal. Ja. Uh, maar nou weet ik dat u ook, behalve die, uh, die diergedichten... ook enkele bundels met meer ernstige gedichten heeft gepubliceerd. Ja. Ja. Wanneer is dat geweest en wat zijn dat voor bundels? Dat zijn twee... Uh, de eerste bundel die is in 1983 verschenen... en dat heet Au De Rozen Bloeien. Niet oude Rozen, maar Au Uitroepteken De Rozen Bloeien. En... Dat zijn nostalgische, min of meer nostalgische, maar er zit van alles zit er doorheen. Zo net, ik heb altijd geprobeerd om ook in de ernstige versvorm toch ook luchtige dingen door elkaar doen zitten. Ook woordspelingen door elkaar. Maar dat is geheel is, is eigenlijk een soort beschrijving van, van het heerlijke van, laat ik zeggen, het heerlijke dat je jeugd zou zijn geweest... als je toen beseft had dat het je jeugd was. Meneer Stip, is het mogelijk dat u een van die sonetten voor ons voorleest? Met uh, graagte, ja. Uh, nou, moet ik even... En dan, uh, uh, dat is een sonnet dat is getiteld Verliefd. Haar huis was hoog en lichtend alle ramen... waarachter haar gestalte soms verscheen... Om die te mogen spiegelen alleen, had ik als ruit mij graag willen bekwamen. Glashelder water sprong uit droge steen. De dingen werden nieuw en kregen namen. De hazen en de edelherten kwamen en dansten voor me uit en om me heen. Ze heeft het nooit geweten of van verre, doordat ze me zag lopen langs de sterren. Zo moederziel alleen en zo verliefd. O lieve feeën van dit lieve leven, als mij nog iets te wensen is gegeven. Mag dit dan nog eens over, alstublieft. Meneer Stip, ik dank u zeer. En morgen feest in Groningen? Uh, klein feestje, klein feestje. Koffie met een moorkop, zou Wim Bosboom zeggen? Ja, misschien wel twee moorkoppen. Of een plakje Groninger koek? Ja, zoiets ja. wel. En dan volgende week de grote verzamelbundel? Uh, ja. Nou, daar kijken we naar uit. Nou. Ik dank u zeer voor dit gesprek. Graag gedaan. Kees tip in 1988 bij Met het oog op morgen. En in dit geval was dat oog gericht op zijn 75e verjaardag, de volgende dag. Gelukkig zouden er nog vele volgende schrijver, dichter en filmmaker... zou de gezegende leeftijd van 87 jaar bereiken. En hij liet een fantastisch œuvre na. Kees Stip werd 100 jaar geleden op 25 augustus in 1913 geboren. En overleed in 2001. Ik ben nog even op zoek gegaan op internet. om te kijken naar mogelijke activiteiten. Want het is immers 100 jaar geleden dat hij geboren werd. En inderdaad, 2013 is omgedoopt tot Kees Stipjaar. Er is een expositie in de oude stelmakerij in Sellingen, en die is nog tot en met 28 september te bewonderen. Deze expositie is getiteld Nu en Later is er. Hoop. En dan is er een case Stip Festival en dat is volgende week op zaterdagmiddag 31 augustus. En dan zijn er allerlei activiteiten georganiseerd in onder meer ook weer Sellingen en in Loudermarken. Het is maar dat u het weet. Dit is Radio 1. U luistert naar VPRO's Woord. Voor vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord@vpro.nl. Dus woord.vpiro.nl. Schrijven, dat kan natuurlijk ook. Dat adres is postbus 11 1200 JC in Hilversum. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Als u iets wilt beluisteren, terugluisteren... dan kan dat via onze Facebookpagina. Dat is een openbare pagina, dus u hoeft daar zelf geen account te hebben. Dat adres is facebook.com slash woord.nl. En je kunt je ook abonneren op de podcast. Dat kan via vpuro.nl slash woord podcast. Dus vpuro.nl slash woord podcast. We gaan er nog um, uh, mee door met deze uitzending. Dat doen we tot zeven uur in de ochtend. Uh, in het laatste uur gaan we het hebben over de taalgrens in België. Het uur daarvoor een gesprek met Nout Welling. En het komende uur gaan we een reisje maken langs de Pan American Highway. Dus blijf er even bij, en tot zo. Op Radio 1. Na het nieuws nog drie uur woord.